God zie met u, hertelijke lieve, en de geef u troost en de vrede met henzelf. Dat zag ik nu boven alle ding gern. dat u God met vrede onderstonden en de troostte met zijn zelfs goedheid en de verlichte met der fierheid zijn geest, als ze hier wel zal en de gern wil dies hem getrouwen en de genoeg in hem verlaten. Ai, ah, lieve kind, zinke met al die rezielen in hem geheel en de buten al die dingen dat minnen niet een is, wat zo u overgeet. Want onderstoten zien velen en de mogen wie gestaan zo zelen wie volwassen. Grote volmaaktheid is, alle dingen te verdragenen van alle lieden. Mer bent God, Allere meeste volmaaktheid is te verdragenen van een valse broederen, die schienen huisgenoten des geloofs. Ai, dat is een geen wonder, al is het niet dat diegenen die wie verkoren hebben met ons in jubileren in ons lief, dat zie ons hier beginnen te storen en te breken naar onze gezelschap om gescheiden te zien. En de namelijk Mimine, die ze met niemand hem willen laten. O, fie, hoe ongezeggelijke zoete doet niet. Haar wezen en de gichten die van haar komen. Hai, haar mag ik niet ontzeggen. En de gie, moog het haars ontbijten en geduren voor hare die, men zegt het, alle denk verwint. Hai, lieve, waarom een heeft die de minnen niet nagenoeg bedwongen en de verzwolgen in haar diepheid? zo zoet zo minne is waarom valt hier niet diep in en waarom men geraakt die goden niet diep genoeg in die diepheid der natuur die zo ongrondelijk is zoete minne geef het u om minne in minne goden te volgen deze is not want ons is beide kwaad. Ja, u kwaad en mij.